Mark Visser met het NOS Journaal. In de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA over het concept regeerakkoord. De partijen zien in de doorrekeningen van de CPB geen aanleiding om weer te gaan onderhandelen. Later vandaag brengen de onderhandelaars Rutte en Samson verslag uit aan de informateurs. Kamp en bos. afgelopen tijd zijn al veel afspraken uitgelekt. Kabinet Rutte 2 zal geen kilometerheffing invoeren.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 Ook bij het theorie-examen doen de 17-jarigen het beter. Sinds vorig jaar november mogen jongeren van 17 rij-examen doen. Als ze slagen, mogen ze tot hun 18e onder begeleiding van een volwassene achter het stuur zitten. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zegt dat het aantal brommerbewijzen door het programma is afgenomen. Het weer bewolkt en regenachtig, vrij veel wind en het wordt een graad of 10. Morgen een bui, maar ook wat zon en ook dan een graad of 10.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 En, maar er komt een dag. En dan ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die twee feestjes. En die filmen. En die mensen die komen van die heinde ver. Maar Rick, ik blijf Joseph, Altijd uit dezelfde. Ik verander geen enkele dingen. Alleen dansen en zingen. En dan die mama. Wat is eraan dan? Hé, hey, doe toch eens normaal. Wie denkt wat dat je bent? Het is een krosskandaal. Je bent nog lang geen sterren. Waar slaat dat? Mensen houden die kop. en weer een keer voor die mama, wat is er aan de hand? Hey, doe het toch eens normaal. Wie denken wel dat ben, hè? Het is een krofstandaal. Je bent nog lang geen ster, waar slaat dat nou weer op? Ach, mama, houd toch die kop! Hallo allemaal in de radio en de tv landen. Hier is het Giuseppe. Weet je toe dat ik een grote hit had in Italië met het lied 'Houd toch de kop'. En ik zing het lied voor al mijn fans, die dan in die handen klappen. En dat doet mij zo goed. Je moet leren, dit lied is heel simpel. Kijk, ik zing, hou de token eens in. En hoe zing, hey! En dan zing ik de rest. En dan in de ende allemaal, hou op de kop. Oké, okay, laten we proberen. Uno, doe, tres, cuatro. Wat is er aan de hand? Hey, Doet het ook eens normaal. Van de CIVM ging de tijd iets sneller dan dat we gepland hadden eigenlijk. Hè. Het was drie uur voordat we het wisten. Hè. Dus vandaar dat we nog een keer na drie uur voor je draaien. De een dingetje, oftewel Frank Paardenkoper, hoorde je met een uh, single mij uit de jaren tachtig. In ieder geval heel oud, maar wel de doorbraak voor Frank Paardenkoper. Oftewel dingetje met hou toch die kappen! Voor Zandvoort en de regio. En dat doen wij lekker niet en Jan Fris ook niet, want die staat bij het voetbal SV Zandvoort tegen Alsmeer. Jop.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 Aalsmeer uh, mag gaan gooien. Uh, uh, ik zei het al, Aalsmeer, dat begint steeds sterker te spelen. Uh, er zijn wel weinig ruimtes om te combineren... maar toch vinden ze dan toch blijkbaar elke keer weer die vrije man... om uh, dan uh, te, dreigend uh, voor het zand het doel te komen. Nu dan Sands zand uiteindelijk. Boyer uh, Boy Visser probeert naar het team met Reus te bereiken. Uh, kan de Reus erbij komen? Kan hij erbij komen? Teruijs heeft in ieder geval die bal, maar die wordt nu goed verdedigd. En uh, de bal valt een beetje meer in de humusland en Teruijs heeft nog steeds balbezit op dit moment. Aan de linkerkant van het zandpunt het veld. Uh, hij heeft nu al een paar verdedigers voor zich en dat had hij er net niet. Dan komt die bal voor en dat is een hele slappe voorzet. Keeper heeft er helemaal geen problemen mee. Die kan zo die bal oppakken en meteen naar voren transporteren. Maar daar staat de Dulge. Durgen maar uh, Dylan Creug. Uh, probeert de vissen te bereiken, dat lukt niet. Uh, Aasmin neemt over, over uh, de rechterkant van het veld. ...en dat is heel simpel oppakken voor Menjo. ...want daar staat helemaal geen speler van Aalsmeer... ...de wordt in de aanval, op de helft van uh, Aalsmeer. Uh, uh, nu even kijken... Uh, ...Mol, Marisol, Maar... Uh, ...Nuitse berg, berg, terug naar Mol... Maar ...dat lukt niet helemaal. Er zit dus een speler van uh, Aalsmeer tussen... Die uh, die bal makkelijk naar voren kan siteerd. Maar toch weer de daar die de bal krijgt, en dat is een hele slordige paas. En dan kan zelfs iemand gaan uitbreken daar. En dat moet de Sanford op gaan passen. En dat is natuurlijk Ronald Kalens. Uiteraard Kalens, de, de sterke verdediging centraal voor de vet die bal kan wegwerken. Over de zijlijn en nou, als meer mag gaan gooien. Dus is ondertussen gebeurd. Uh, de bal gaat niet voorkomen. Nee, dat wordt gecombineerd daar. Uh, de kan goed verdedigen, Dulger. Bulger. En die speelt door heel, heel slorig uit. Dit zijn allemaal slordigheidjes waardoor Stompoort die bal steeds verliest. En dan kan een... <coughs> Aalsmeer het erover gaan nemen. Nu helemaal over de andere kant van het veld. Uh, goed uh, gedaan van Aalsmeer daar. Dan uh, gaat het 60 meter gebied in. Ja, dan komt de schot. En dat is een heel slap schot en over de achterlijn.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 He knows who I am He sees my good days, and he kisses my good day I'm the one.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 En Sandvoort is, uh, hoewel uh, als weer uh, uh, wat aandringt, niet...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 Uh, gele kaart heeft moeten uitdelen aan uh, Dylan Reuven. Uh, hij heeft uh, afgesloten voor de eerste 45 minuten. En uh, ja, we gaan straks uh, gaan we gewoon wel lekker verder met deze wedstrijd. Waar nog steeds 1-1 staat. Dus uh, nog geen voordeel voor wie dan ook.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 Go!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 Januari, ja. oktober. Ja, ik begint, ja, ik begint, ja, we hebben het, ja, we het, ja, het, ja, het ja. gisteren al gedaan. U kunt uh, de diverse teams volgen bij de volgende cafés. Oomstede, Scharrel, De Lamstra, Lau en Hardy 4... Samsam, De Klikspaan, Kopper Buitenspel en De Jengs. Een prima gelegenheid dus om eens een andere uitgaansgelegenheid te bezoeken. En nou hebben wij gisteren meer een rondje dorp gedaan. Eens even kijken wat uh, alle cafés gaan doen.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 Uh, als u nog meedoen, ga we even naar uw stamcafé en dan uh, vragen of u nog mee zou kunnen doen. Ik heb al begrepen dat we kleine 180 deelnemers hebben we al. Dus dat wordt een hele drukke, gezellige zondagmiddag in Zandvoort. Waar kunt u ook nog uh, meer terecht? Uh, ja, tot 28 oktober is nog steeds de tentoonstelling Historic Grand Prix Formula One uh, in het Zandvoorts Museum aan uh, entree 2,25 euro. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Grand Prix hier uh, op Zandvoort? Ga dan even nog even naar het Zandvoorts Museum. En uh, voor 2,25 euro kunt u daar alles te weten komen.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 can play that game. You're Was Bobby Brown op de Salfords Radio met Two Can Play That Game". Nou voor het voetbal heb je de elf nodig om uh, tegen te spelen. Jop, klopt hè? <laughs> ja. Hoe komt hij erbij die Bobby Brown? Ja, ja, ja. Hoe weet hij dat? hè? Me, jongen. Ja, nou goed. De tweede helft is nu, uh, even kijken, 12 minuten oud zo ongeveer. Ja, ze stegen op precies 12 minuten uit En het spel is, uh, stil voor blessurebehandeling. Er gebeurde iets in het strafstofgebied bij mij vandaan. En aan de andere kant kon niet precies zien wat er gebeurde. Maar uh, de scheidsrechter floot vloot direct en er moest meteen hulp komen. Dus het zou best wel zo'n pittige blessure kunnen zijn voor een van de spelers van Aalsmeer. Um, tot nu toe, die 12 minuten.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 Nee, nog niet, want wel iemand warm bij Aalsmeer en de scheidsrechter geeft een scheidsrechterbal en dat zal dus sowieso aan Boy de fit gaan gebeuren, waardoor de vet het spel weer kan gaan hervatten. Even kijken, gaat de Sandfoot? Ja, de nee, ook niet. Nee, het wordt niet gewisseld, oké. Okay. Nou, dan gaat die bal komen, dan uh, moet meestal naar de stuiten en dan mag Boy de vet die bal gewoon oppakken en in het spel gaan brengen. Dat doet hij voorlopig nog even niet, want hij heeft de bal aan de voet en gaat hij komen. Uh, hij heeft de wind in de rug, het is een hele verre uitschop. En bijna in het strafschopgebied van Aalsmeer, Krijnagen. dat is echt een hele hit. En die uh, wordt opgepakt door Aalsmeer. Kastenvries probeert dat te verdedigen, grootste voeten tegen, maar gaat, de bal gaat over de zijlijn. Bij de duk uit van de Zandvoort mag Aalsmeer gaan gooien. Dat gaat uh, nu ongeveer uh, proberen we lekker even. Ja, dat gaat nu gebeuren. Is gebeurd ondertussen. En uh, Aalsmeer is in bal bezit. We hebben uh, Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld. En dat, wel, gaat een lekkere pingelaar. Die gaat naar de achterlijn En die probeert daar een speler te bereiken. Die gaat 16 meter gebied in. Dan krijg je de kans om te schieten. Hij krijgt inderdaad de kans om te schieten. Maar het wordt half geraakt. En daardoor kan soms nog gaan uitverdedigen. En dat doet, dat gaat dan gebeuren via, even kijken, even, uh, Chris Dylan. Chris Dylan, naar Boyden Boyd Fett. Boyd kan niet erbij komen? Nee, dit niet. niet uh, keeper, die kan hem wegspelen. Maar even van zijn verdedigers. En als meer kan het proberen te bouwen. Maar er wordt op hetzelfde uitgezeten daardoor, uh, even kijken naar Antje Berg. Naar berg probeert daar, Michel-Hermenjaar te bereiken. Romania kan er niet bij komen. De bal gaat over de zijlijn en er gaat gewisseld worden. Goed, tijd dus om terug te gaan naar de studio. stand is nog steeds 1-1 hier in de wedstrijd. Svamper tegen Asmere en er zijn gespeeld 14 minuten. En uiteraard straks veel meer van Jovenis. Eerst een plaatje uit de Breakdown. Hier is Fun and Some Nights. Some Nights I Call It A Trump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 The most amazing things that can come from some terrible. van zantwoord ook, ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. FM. En de digitale kijkers die gaan naar kanaal 40. en Conquest of Paradise. Uit welk jaar komt uh, deze plaats, schatje? Uh, begin 80, denk ik. Begin, Ja, dacht het ook, hè, dat hij veel ouder was. 1992. Oké. Okay. Huh. Klinkt veel ouder. Ja, maar goed, wel een lekkere plaats. Heb jij nog wat uh, te liegen? Ja, nee, even een aantal <laughs> dienstmededelingen van uw eigen lokale omroep. Allereerst nog even het algemeen. Vergeet het niet, hè, vannacht. Om drie uur gaat de klok een uur terug.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 dat was hem even. Kortom, CFM is de moeite zeker waard uh, op internet ook te vinden. www.cfmsanvoort.nl En kijk even op CFM TV, Digitaal Kanaal 40 of Analoog Kanaal 45... voor al het laatste nieuws between the lines, in case I need it when I'm older, oh. now this mountain I must climb, feels like the